7 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Weggelekte olie van Shell voor de kust van Nigeria... heeft een vlek van zo'n 70 bij 20 kilometer gevormd. De olie lekte gisteren weg tijdens het laden van een tanker... bij een boorplatform van Shell, 120 kilometer voor de Nigeriaanse kust. Het gaat om zo'n 40.000 vaten van 159 liter. Dat is evenveel als de olievlek die mobiel 13 jaar geleden... voor de kust van Nigeria veroorzaakte. Shell is druk bezig met het opruimwerk. Britse deskundigen zijn naar Afrika gevlogen om te helpen. In een pers. In het bericht schrijft Shell dat de olievlek heel dun is... en dat 50 ervan al is verdampt. Deskundigen denken dat de vlek binnen enkele uren de kust bereikt. Minister Hille garandeert de Tweede Kamer... dat de geluidsoverlast door e vliegtuigen in Limburg... volgend jaar met 35 zal zijn teruggedrongen. Hij zal binnen een maand nog met nadere maatregelen komen... en daarna praat de Tweede Kamer er nog eens over. Gisteren dreigde de Kamer het luchtruim voor de EWACs te sluiten... vanwege de geluidsoverlast en ook Limburgers klagen. De EWACs staan op een NAVO-basis in Duitsland, vlak over de grens. Eerder is afgesproken dat de overlast in 2012... met 35 moet zijn verminderd. Het alarmeringssysteem NL Alert wordt volgend jaar landelijk ingevoerd...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 Het beeld van een engel met een telefoon werd in april onthuld door Pieter van Vollenhoven als afsluiting van de jarenlange restauratie van de kerk. Dankzij een telefoonmaatschappij die de engel sponsort kan de engel nu ook worden gebeld. Bellers kunnen via een keuzemenu meer te weten komen over onder andere engelen, de Sint-Jan en over het geloof. Het geld dat wordt verdiend met de telefoondienst gaat naar het onderhoud van de kerk. Het weer, morgen grijs en 10 graden en in de avond gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. ANRB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Leidsendam en Soetewaard rijn Rijndijk, 5 kilometer. Het is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En de A28 van Utrecht naar Zwolle, bij knooppunt Hoevelaken, 3 kilometer... Er heeft een tijdje een auto in brand gestaan. De rechterrijstrook is nu nog dicht.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 Dit is Radio 1, de NTR. Kenstof. Ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gasten is stadspredikant bij de protestantenkerk in Amsterdam... en geestelijk verzorger in een ziekenhuis. En tot zover klinkt alles normaal. Maar zij bouwt ook graag bruggen tussen kerk, politiek en cultuur... zoals de befaamde preek van de leek... en morgenavond de Pink Christmas kerkdienst... met als onverveerd thema. Vrees niet. Hier is Abeltje Hogekamp. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 22 december... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR op Radio 1. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag. U kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunststof.nl. Daar is een gastenboek. Laat uw reactie... Daar achter. We hebben vandaag een dominee in de zaal. En uh, u kunt alles vragen wat u wilt. U mag ook alles zeggen wat u op uw hart heeft... als het maar in beschaafd Nederlands is, vanzelfsprekend. Want daar doen wij aan in dit programma. Abeltje Hoogkamp, welkom. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Morgen uh, organiseer jij de Pink Christmas Kerkdienst... in de Keizersgrachtkerk Kerk in Amsterdam. Maar eerst nog even veertig pannenkoeken bakken... voor de kinderkerstfeesten, twitterde je vanmiddag, zag ja, ik. Ja, inderdaad. Deze drie gegevens, hè? de dienst leiden, of in ieder geval organiseren... 40 pannenkoeken bakken en twitteren tegelijk. Dat verraadt een multitaskend leven... Is er eigenlijk genoeg ruimte en tijd voor contemplatie in jouw leven? Uh, nee. <laughs> nou, we gaan wel meteen helemaal de Ja, in. ik dacht eigenlijk, wacht, ik heb gewoon uh. je cv zitten bestuderen... en ik was zelf buiten adem. Ja, nee, dat is een puntje dat inderdaad in 2012 misschien wat aandacht behoeft. Ja. En dat puntje, daar zeg je ook meteen puntje bij... want dat is toch heel erg belangrijk voor iemand die in de geestelijke verzorging zit, contemplatie... Ja, dat contemplatie, dat is een, een woord wat ik nou niet zo 1, 2, 3 op mezelf uh, betrek. Maar dat je af en toe een uh, uh, uh, fatsoenlijk boek leest. Of eens even stil zit. Of uh, uh, sabbat houdt, dus uitrust. Uh, en uh, niet loopt te rennen. Dat is uh, denk ik inderdaad wel nodig en goed. Voor iedereen, dus ook ja. voor mij. Ja. En wat is het eigenlijk dat je tegenhoudt? Er zijn zo weer leuke dingen om te doen. Dat is het. Ja. De, ja. Je hebt keuzestress. Nee, geen, ja, nee, ik heb tijdstress. Ik uh, vind, het, uh, uh, vind de schepping heel prachtig en veel dingen mooi geregeld. Maar dat er maar 24 uur in een dag zitten, dat vind ik echt uh, een minder puntje. Ja. Er is en... gewoon zoveel wat leuk is en wat uh, de moeite waard is... Om, uh, om je energie en tijd in te steken. Dus dan, uh, dan is er al snel heel veel. En wat is hetgene dat jou wel uh, in ruststand kan brengen? De liefde. De liefde. Ja, ja. En dan moet je liefde eerst aan een bel trekken? Of... Dat is geregeld nodig, ja. ja. Of zijn daar zelfs ja, agendaafspraken voor nodig? Ik, uh, meestal um, uh, gaat het zo dat ik dan zo loop te rennen... en dan nog meer loop te rennen en dan op een gegeven moment val ik. Dus dan val ik bijvoorbeeld van de trap of van mijn fiets... of ik, uh, uh, ik rijd tegen een uh, opslaande portier aan hier in Amsterdam... en dan lig ik op de grond en dan, uh, dan lig ik even stil. Heb je dan het idee dat dat toeval is of dat God ingrijpt? Nee, ik denk niet uh, dat God uh, uh, dan ingrijpt. Nee, Want, Ik denk dat ik daar gewoon niet zit op die termen te denk jij, In die termen denk jij eigenlijk helemaal niet. Zo, zeg maar, dat kinderlijke geloof waar wij vroeger groot mee werden... dat God overal de hand in had. Nee, kijk, als de aardappels gaar worden... of als ik uh, op tijd ben voor de brievenbus met een brief... denk ik ook niet dat God daar de hand in heeft. Mm -hmm. Eigen verantwoordelijkheid. Nou ja... Ik, ik, Eigen handelen. Je, de, mensen die dat soort dingen zeggen dat God ergens de hand in heeft... die zijn daar altijd heel selectief in. In, in welke dingen ze dat dan zien. Um, en uh, als je daar consequent in zou zijn, dan zou je ook... Uh, ja, in. Uh... In, in, inderdaad, die aardappels die gaar worden, God moeten zien en dat is ja, dat, dat zo kan je er tegenaan kijken. Ja, ja. ja, is dat overigens, komt dat nog veel voor dat er zo gedacht wordt over de hand van God? Nou, in uh, ik werk in Amsterdam, daar uh, hoor ik dat niet zo vaak. Ik heb uh, een tijdje in Den Haag gewerkt en daar was, uh, was het veel gebruikelijker om wel uh, op die manier over God te praten of te denken. Mm -hmm. Dus maar waarmee of... je eigenlijk een beetje suggereert dat het een verouderd standpunt is? <laughs> nee, ik zeg niet dat Den Haag, Den Haag verouderd is in Amsterdam. Nee, ja, Vertel eens dan, wat is, wat, wat is het verschil? Ik bedoel dat daar verschillen zijn ook in culturen en in hoe je bent grootgebracht en met welke beelden je bent, uh, bent opgegroeid. En dat daarin ook uh, uh, de context, dus de stad of de omgeving waarin je uh, woont... Uh, uh, een, een verschil is. Zoiets als die Pink Christmas kerkdienst die we morgen hebben... is ook echt heel Amsterdams, denk ik. We hebben hier een hele grote gemeenschap van uh, homo's en lesbiennes... in deze stad. Dus hier is het iets wat je... Uh, waar je dat makkelijk kunt organiseren. We gaan er ja. zo over praten. Ik wil je nog even met de waan van de dag uh, confronteren. Want behalve 40 pannenkoeken bakken... kan ik je ook nog vertellen dat er 130 kerstdiensten zijn... Op, alleen al in Amsterdam. Er zijn honderden, duizenden kerst- en kerkdiensten de komende dagen. Um, er zijn dus, meer dominees die rondrennen. Dus. Ja, ja, ja, <laughs> ja, heel veel dominees met stress. Um, is, is het in de mode? Wa, wa, wat is dat? Of is dit altijd al zo geweest... Ik denk dat, uh, dat de kerken altijd wel over uren draaien. En mijn collega's ook met deze, deze dagen. Dat zal wel zo geweest zijn. Mm. Ja, Ik ben zelf ook opgegroeid in een pastorie. En daar was het ook altijd gewoon werken. Keihard werken. Ja, het was gewoon uh, ja, topdrukte. Ja, ja. Van de kerst naar de kinderkerst. Naar de zondagschool Naar het verzorgingshuis. Naar de uh, kerstzangdienst. Nou, nou, dat, dat zijn wel uh, een soort van uh, top, toptijden. Be begrijp jij de motieven van de moderne mens? Uh, dat hij... Voornamelijk met dit soort hoogtijdagen naar de kerk gaat. en het de rest van het jaar soms toch danig af laat weten. Ja, begrijp ik heel goed. Ja? Ja. Want wat zit daarachter? Is, is nou, het is heel erg leuk om s'avonds naar de kerk te gaan. Uh, dat, dat is uh, gezellig en feestelijker. En, gezellig, ja. en uh, dat ligt dus meer voor de hand om uh, dat te willen dan uh, misschien s ochtends om tien uur. Maar zouden we dan niet altijd s'avonds kerkdiensten moeten hebben? met Misschien met warme rum, chocolademelk, uh, gezelligheid, uh, intimiteit? Nou, ik, ik experimenteer dus ook met die aanvangstijden. De preek van de leek is uh, altijd om vijf uur s middags, En dat blijkt een hele uh, goede, uh, goede tijd te zijn. Mensen mm -hmm. gaan smiddags uh, sinds shoppen of, uh, of, iets, uh, of naar de biscoop of s'avonds nog wat eten en daartussendoor uh, tussen vijf en zeven... even naar de kerk gaan, blijkt een hele uh, laag, laagdrempelige... En dat is zeker een onderdeel van, uh, van het succes. Dat dus, we op die, op die tijd zijn gaan zitten. Dus dat, dat uh, om, om tien uur naar de kerk op zondagochtend... of soms nog eerder geloof ik, hè, dat, dat is iets... wat we misschien ook weer eens tegen het licht zouden moeten houden? Nou, laten we vaststellen dat er niet veel mensen zijn... die op zondagochtend om tien uur, uur hun verjaardag vieren. Dat is ook wat een van de leken mij toevoegde. Uh, wie viert er nou op zondagochtend om tien uur zijn verjaardag? Ja, misschien je tante van tachtig. En als je er heel lief vindt, ga je één keer per jaar... Die altijd om zes uur jaar, wakker is. Ja. ja, die om zes uur wakker is, ga je er misschien één keer per jaar uh, naartoe... Om, en uh, nou, dat doe je dan één keer. Maar het blijkt inderdaad voor mensen in Amsterdam. die, uh, die werken vaak allebei. Uh, kinderen hebben. Uh, mijn leeftijd, zo rond de 40. Maar ook jonger. Blijkt het heel ingewikkeld om ook nog van hen te willen. Uh, dat ze op, uh, op zondag uit, uit hun bed komen. en op tijd uh, ergens zijn. Ja, dus aanpassen aan aan ja, hoe, de, hoe de moderne mens leeft? Of? Ja, of daarnaast dus ook andere dingen gaan aanbieden. En ik denk dat dat ook een tweede factor is... van het, uh, de, de, al die kerstdingen die er zijn. Het gaat over een aantal dagen en als je het programma ziet... het is enorm divers, van levende kerststallen... naar, naar prachtige concerten, naar uh, kindermusicals... een uh, en, uh, Pink Christmas kerkdienst. Uh, de, dus er, er is zo ontzettend veel. En het aanbod is zo groot dat er voor iedereen ook wel wat tussen zit. Op allerlei tijden wordt er, wordt er iets aangeboden. Op allerlei momenten. Uh -huh. Dus die tien uur zondagochtend werkt voor een aantal mensen echt heel prima. En er, dat functioneert ook. Alleen denk ik dat het wijs is om inderdaad na te denken over wat je daarnaast uh, nog meer kan en wil aanbieden. Uh -huh. Het is ook jammer, die gebouwen zijn prachtig. En ja. uh, die staan uh, te veel leeg. Ja. En uh, nou, het is een uitdaging. En ook. ook uh, ook gewoon leuk om te experimenteren met wat er nog meer kan. Ook misschien een poging om mensen en kerk dichter bij elkaar te brengen, hoorden we net voorbij komen in het nieuwsbullet. Namelijk dat de engel op de sint jan kathedraal in Den Bosch gerestaureerd is. Maar dat je die dus tegenwoordig ook kunt bellen. Met je mobiele telefoon kan je bellen. Ik geloof dat daar ook een sponsor van een telecommaatschappij achter zit. En dan kan je een gesprek met de engel voeren over engelen en over andere onderwerpen. Wat, wat, wat, wat, wat vind je ervan? Ja, ik vind het wel geestig. Het, uh, het, uh, het bleek te gaan om een keuzemenu. Nou, dat hoor je niet vaak over engelen. Meestal beginnen die iets te zeggen wat je helemaal niet zelf kiest. Als het althans over de Bijbelse engelen gaat, dan... Nou, dan en dat uh, is ook misschien uh, precies het voordeel van zo'n engel. Dat je hier zelf kan kiezen wat hij gaat nou zeggen. Nou ja, of juist ja. niet, zou ik zeggen, dat, ja. je, dat je daarmee moet leven. Ja, nee, ik zou het echt, ge echt geestig hebben gevonden... als die engel dus inderdaad een boodschap die je totaal niet verwacht... en die gewoon op jou toekomt, uh, zou zeggen. At random, als het ware. Bijvoorbeeld, oh. ga heen en vermenigvuldig u. Nou, ja, dat... Uh, dat zou er niet nou, kunnen de, zijn. De, de, de tekst van de, de Pink Christmas kerkdienst hebben we van een engel overgenomen. Vrees niet. Vrees ja. niet, dat is de tekst die de engel Gabriel tegen Maria zegt. En dat is de tekst die, die de herders in het veld uh, te horen krijgen. Ja. Ja. Vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap. Nou, dat zou ik dat zou een passende tekst voor ook die engel, voor de engel vinden. Maar misschien zegt hij hem ook wel. Ik zal eens even ben. Ja, we gaan dat checken. We krijgen meteen een reactie binnen. Het is overigens altijd zo als we uitzendingen maken... We hebben een paar favoriete onderwerpen, moet ik de luisteraars meegeven. Tuinieren doet het heel erg goed. Maar ook religie is uh, iets waar heel goed op gereageerd wordt. Veel op gereageerd vooral. Dit is Joost en hij schrijft, ons beste dominee in de Bijbel staat... dat vrouwen geen dominee mogen zijn. Graag uw reactie. Graag de vindplaats van deze bijbeltekst. Ja. Nou, die komt dan waarschijnlijk zo meteen per mail binnen. Nou ja, die is er niet. Nee. En in de Bijbel staat zoveel. Dat, uh, dat is ook het aardige van de Bijbel. De Bijbel staat... Uh, er uh, bestaat een heleboel boekjes die uh, gemaakt zijn in een enorme lange tijdspanne echt over eeuwen. En uh, die Bijbel spreekt zichzelf uh, voortdurend tegen. En, um, omdat, een... omdat hij het product is van de tijd. Ja, en omdat mensen ook um, in alle veelkleurigheid en door de tijden heen hele verschillende dingen beleefd hebben aan, uh, met elkaar en met God. En daarvan is het, uh, het, het, het uh, verslag van dat gesprek, dat heet de Bijbel. En ik denk dat wij uitgenodigd zijn om ons in dat gesprek te mengen. Maar het is een, uh, een gesprek. En um, uh, er is uh, één interpretatie waar de Bijbel niet zo heel goed tegen kan. En dat is de letterlijke. En um, ik ben nog steeds heel benieuwd hoor, waar er staat van... Uh, gij zult geen vrouwelijke dominee zijn. <laughs> maar uh, ik ben hem nog niet tegengekomen. Ja, hoor je dit eigenlijk nog wel vaak, dit? Ik moet zeggen dat dit mij nog wel verbaast eigenlijk. Nou, de, de vraag naar de vrouw in het ambt... Die, die ligt er nog wel in sommige delen van de kerk. Ook van mijn kerk. Ja. Hoe verhoud jij je daartoe? Want ik heb me laten vertellen dat jij uh, uitgerekend de gereformeerde bondskerk een kerk waar, wat een vrij orthodoxe opvatting heeft, ook over vrouwen. Bijvoorbeeld waar vrouwen geen diaken mogen zijn, geen ouderling of dominee. Om je daar te laten bevestigen. Dat werd ons verteld door een theoloog, vriend en chef, letter en geest... van de Dagblad Trouw, Lodewijk Dros. Ja. Dat is een uitdaging, op zijn zachts gezegd, als je daarvoor kiest. Waarom heb je daarvoor gekozen in de eerste plaats? Omdat ik... Uh... Uh, heel uh, goed uh, en vrolijk samenwerk met de wat orthodoxere collega's in de stad... Paul Visser en uh, Bas van der Graaf. En uh, dat is een vreugdevolle samenwerking. En aangezien ik als stadspredikant ook uh, voor uh, hun werk en uh, met hen samenwerk... leek het mij uh, goed om, uh, om dat op die manier ook uh, uh, vorm te geven. Dus ik heb uh, gevraagd of het mogelijk was om daar bevestigd te worden... als stadspredikant in de Noorderkerk... En uh, tot mijn grote vreugde was dat, uh, was dat mogelijk. Want, want, want dezezelfde Lodewijk Drossi de zegt... het was echt een statement waarmee ze de regels... op een sympathieke manier onderuit haalden. Ja, ik hou er wel van om een beetje de grenzen... van wat mogelijk is op te zoeken. En dit ja. was zo'n grens? Ja, maar dat, dat gaat niet met een gestrekt been erin... maar uh, zoekend naar wat, wat passend is en wat mogelijk is. Dus maar ja, daar is wel degelijk debat, neem ik ja, aan, over zo'n kwestie. Ja, daar is wel over geweest, zeker. Ja. Ja. En het mocht? Ja, die kerkraad heeft besloten dat dat, dat dat op deze manier goed was. Ja. Ja. Goed, wij komen hier misschien straks nog over te spreken. Laat me je nog even wat uitgebreider introduceren. Je heet Abeltje Hogekam, wat natuurlijk al een schitterende naam is voor iemand. Een, een voornaam die zo'n mooie bijbelse verwijzing heeft. Stadspredikant bij de protestantse kerk in Amsterdam. Geestelijk verzorger bij het Sint-Lucas-Andreas-ziekenhuis in diezelfde stad. En de vrouw achter de breek van de leek. Publieke figuur, gelovig of niet. Voor één keer mag hij de kansel beklimmen. Morgen... Uh, organiseer je in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam... de Pink Christmas kerkdienst met als thema vrees niet. We hadden het er al over. Um, homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders worden uitgenodigd... om naar deze dienst te komen. Ja, en hun sympathisanten. En hun sympathisanten. Je verwacht volle bak ja. morgen. Want hoe groot is de behoefte van uh, homo's, uh, lesbiennes enzovoort... Uh, aan, aan, aan een kerkdienst... De twee uh, eerdere diensten die ik heb georganiseerd... dat uh, was in het kader van de Gay Pride, de dag na de kanaalparade... Uh, de zondag in augustus. Uh, daar bleek dat die behoefte groot is. Ja. En uh, wat, wat, heb je, wat maakte je toen mee? Wat gebeurde er? Um, wat er gebeurde was dat er uh, veel... Uh, Mensen op de been waren van vrijzinnig tot orthodox, maar ook mensen die seculier waren. Die hadden wij binnen. Uh, wat er gebeurt was dat. Ja, wat er eigenlijk in een goede kerkdienst altijd gebeurt is dat er uh, gezongen wordt, en gebeden, en gedankt, en uh, een stuk Bijbel gelezen, en uh, dat er een. Uh, uh, fatsoenlijk verhaal uh, klinkt over die, uh, die Bijbel... over de tijd waarin we leven en over waar, waar we staan met elkaar. En dat je bemoedigd en bekrachtigd de deur uitgaat met ja. een zegen. Dat is zo'n beetje het idee. Um... Wat voor reacties kreeg je van de, van de, de, de mensen die, die die dienst hebben bezocht? Mensen waren blij dat, het, dat die mogelijkheid er was... om op deze manier uh, er, er te, samen te komen. Juist ook omdat... Um, Zo'n gay pride, die kanaalparade, is een, is een enorm feest. En dat is heel vrolijk en heel leuk. En het is ook echt iets om te vieren dat dat, dat kan. En dat, we, dat, dat er zoveel uh, vrijheid toch ook is. Aan de andere kant is het ook goed om uh, je te realiseren... dat het uh, lang niet overal goed is. En dat er nog heel veel is wat, uh, wat verdrietig is en wat anders moet. En, en, en reden is om... Uh, om uh, nou, de, de mogelijkheid om daarbij stil te staan... bij wat nog niet goed is en wat uitstaat... en waar je naar verlangt. Een wereld waarin brood en recht en liefde is genoeg voor iedereen. Uh, dat, dat daar een plek voor is in die kerk... dat is eigenlijk heel prachtig. In zo'n week waarin feesten zijn, debatten... Uh, Bestaan uh, er veel misverstanden over... over de relatie tussen kerk en homoseksuelen? Het is een hele lastige relatie... Dat dat mag duidelijk zijn en die wordt, ook, uh, die wordt ook vaak benadrukt. En die komt ook uh, die in, uh, in wat je, wat je leest en hoort. En er is een, uh, een hele hoop uh, discriminatie en, en onverschilligheid en uh, ook hufterigheid. Vanuit de kerk? Ja. ja. Hufterigheid? Ja, dat vind ik wel. Ja. En wat, wat nou ja, noem jij hufterigheid? Het, het, uh, het beste van mensen vind ik... Uh, ja. Dat, dat vind ik wel uh, iets waar ik me heel erg uh, boos over kan maken en over kan, kan opvinden. Ja, de, de, het is een feit dat, uh, dat een bepaalde vorm van bijbellezen of theologiebedrijven maakt dat, uh, dat de kerk geen plek is waar je uh, soms op je gemak bent of waar je jezelf kunt zijn. En dat geldt voor uh, vrouwen soms of dat geldt soms voor kinderen en het geldt vaak ook voor, uh, voor homo's. Dus, er... Uit, dus gericht op uitsluitingen eigenlijk van, van groepen mensen? Ja, dat is, vaak, of dat is te vaak dat wat ik terughoor en waar, wat ook, ook realiteit is. Heeft, heeft de kerk dan ook de homoseksuele mens van zich uh, ja, uh, afgeduwd, uh, ja, weggeduwd, uh, uitgesloten, vervreemd? Ja, die, die kant zit er zeker in. En dat... dat uh, dat, omdat jij dat nou allemaal al zo hebt gezegd, hoef ik het niet meer te zeggen. Maar dat is wel waar we waar we mee te maken hebben. Mensen die, uh, die uh, nou ja, het woord wat ik voor gepest zijn en beschadigd zijn door uh, mensen die, die zeggen zich uh, uh, op geloof of in de Bijbel uh, daar, daar hun argument uit halen ja. om dat te doen. Aan de andere kant, wie zei ook, is er, is er te weinig bekend. Nou, Wat niet zo goed bekend is door die uh, ingewikkelde relatie... tussen kerk en homoseksualiteit of geloof en homoseksualiteit... is te weinig bekend dat er bijvoorbeeld in Amsterdam um, uh, tientallen kerken zijn... waar je uh, van harte welkom bent om te trouwen als man, man, vrouw, vrouw. Dat uh, de protestantse kerk Amsterdam bijvoorbeeld uh, ongelooflijk trots is... en blij met alle bestuurders, predikanten, kerkleden die homo zijn. Dat het in heel veel kerken niet eens... Een Issue is dat het uh, um, dat daar een hele andere theologie en uh, een hele, hele, heel uh, uh, prima klimaat is op dat punt, mm -hmm. dus dat is iets wat ik ook met die uh, met die kerkdiensten hoop duidelijk te maken. Uh, welkom in de kerk. Ja, welkom in de kerk. En op het moment dat je dat uh, uh, um, Gaat doen, zo'n dienst organiseren waarin je zegt welkom in de kerk, blijkt ook uit de reacties dat dat bijzonder wordt gevonden. Dat er een plek is waar dat voluit klinkt en ook voluit gevierd wordt en waarin mensen ook dat wat zij meebrengen aan verhalen en aan uh, moed en aan uh, overlevingskunst en aan talent. Mm -hmm. Nou, dat, dat wordt ook in zo'n kerkdienst uh, uh, zeer. Uh, uh, overtuigend neergezet. Ik, uh, de preek van Ruart Gansenvoort, daar verheug ik me nu al op. Hij heeft ook uh, de Gay Pride Kerkdienst in, uh, in 2010 de preek gehouden. Dat was diep onder de indruk. Nou, uh, waar, en, en, want wat verwacht je? Wat is er waar je je op verheugt? Hij uh, is een ongelooflijk slimme en getalenteerde man. Mm. En als hij een bijbeltekst gaat uitleggen en als hij een preek gaat houden... dan verwacht ik daar ja, door, door geïnspireerd en bekrachtigd te worden. Ja. En, en verrast en, en bemoedigd. Nou, dat soort dingen. En dat is ook wat we, wat die diensten, wat we proberen in die diensten. is Het, het grote talent uh, dat er is te mobiliseren in de rol van voorganger. Dus uh, Dolly Bellefleur gaat zingen. Uh, Margriet van der Linden gaat een kerstverhaal houden. Zij is houden. de hoofdredacteur van Opzij. Ja. En Vera Bergkamp, de voorzitter van TOC, zal, zal onze, onze lector zijn. Mm -hmm. Dus die doet schriftlezing. En um, dat heb ik eigenlijk geleerd in de preek van de leek. Dat er ongelooflijk veel talent is uh, buiten de kerk. Of mensen die zichzelf niet meteen kerkelijk zouden noemen. Of, uh, of, of, of, of gelovig. Dat die wel bereid zijn om uh, de dingen die ze kunnen. En vaak heel goed kunnen. Om die uh, in te brengen in de context van een kerkdienst. Mm. En dan gebeuren er hele spannende dingen. En selecteert het publiek zich dan, uh, de kerkganger zich dan al meteen uit? Want er zullen uh, ongetwijfeld mensen zijn uh, die kerkelijk zijn en die denken... ja, maar wacht even, daar heb ik helemaal geen trek in. Ik wil gewoon de dominee op de kansel. Ja, die worden misschien op die 130 andere plaatsen prima bediend. Er zijn, uh, er zijn, die komen uh, gewoon niet bij jou. Nou nee, maar het is ook een missionair project waarmee ik wil zeggen dat ik vooral geïnteresseerd ben in de mensen die nog niet naar de kerk gaan, of die niet altijd al naar de kerk gaan, of die niet al uh, onder het gehoor zitten van, van een dominee. Jij wil een nieuwe groep aanspreken. Ik wil de mensen um, die zichzelf als niet kerkelijk of niet gelovig beschouwen, uh, die kerk in hebben. En daar bedoel ik mee, die Bijbel is wat mij betreft van iedereen. En die kerkgebouwen zijn wat mij betreft ook van iedereen. En het is aan ons om die deuren open te zetten. En om uh, te zorgen dat mensen ook naar binnen kunnen komen. Dus niet al te veel belemmeringen opwerpen. En niet uh, de geest voor de voeten lopen. Ja. Wat, wat is het dat je, dat, dat zo'n heilige missie is voor jou? W wat, wat, wat, uh, ja. Ik weet niet hoe ik het anders moet vragen. Laat ik maar bij mijn eerste vraag blijven. Ik weet het niet. Iets wat je mooi vindt, dat wil je denk ik delen. Als je een boek hebt gelezen of een film hebt gezien... die heel veel indruk heeft gemaakt, dan, uh, ja, dan ga je daarover vertellen. En zo is het ook met, uh, met die Bijbel. Dat is een uh, boek dat, uh, dat op mij heel veel indruk maakt. Eigenlijk elke keer weer als ik uh, de tijd heb om er uh, weer eens in te verdiepen. Ja. <laughs> om weer eens goed mee bezig te zijn. En uh, het blijft me verrassen en het blijft me... Uh, nou ja, het is ook een tegenover en ook een raar boek en ook weerbarstig. Maar ook de beste weerbaarheidstraining die je kunt hebben is bijbellezen. En nou, dat, dat wil ik heel graag uh, vertellen. Wat bedoel je daarmee? De beste weerbaarheidstraining die je kunt hebben is bijbellezen? Nou, je wordt er... Uh, uh, kijk, zo'n tekst vreest niet. Blijkbaar zijn wij als mensen nogal uh, angstig uitgevallen. Mm -hmm. Bang voor van alles en nog wat. En die bijbel blijft steeds op allerlei manieren zeggen... vrees niet, kom op, huppakee, op je voeten, uh, uh, vooruit. Uh. Dus het is een uitdagende tekst. Ja, het is een, een oproep om in beweging te komen... en om dapper te zijn... en om uh, uh, samen te leven op een manier die, uh, die goed is. Met, en dat is hartstikke moeilijk en uh, dat gaat ook voortdurend mis. En daar gaan die verhalen ook over. Maar ik blijf het uh, spannende lectuur vinden. En ook uh, slim en ook uh, waar. En daarom, als je zegt waar komt die, uh, die drive vandaan... om dat uh, met anderen te, uh -huh. te, te willen delen, nou daar ergens vandaan. Ja. Is dat er altijd al geweest? Oh. Want je hebt wel een paar bochtjes genomen. Je bent niet meteen recht op je doel afgegaan. Je stond niet meteen op de kans op. Nee, maar er zijn ook een heleboel dominees die nooit op de kansel staan hoor. Daar is het project De Preek van de Leek mee begonnen. Met de vaststelling dat er heel veel dominees zijn die um, ja. hun dominee gedrag uh, niet op de kansel uiten, maar in, uh, in als, als presentator of in, uh, in, uh, in de Tweede Kamer. Spreek de, de jongen. Nou ja, we kunnen de een hele grote lange nou, lijst er ja, gaan of, maken. Of uh, ja. in de krant, in een column of uh, in, uh, in het theater, inderdaad. Dus die, die, Er zijn een hele hoop dominees die niet. Uh, niet als zodanig officieel geregistreerd staan. En, um, maar goed, ik jij denk bent ik er, er wel een? Nee, ik was vroeger toen ik nog geen dominee was, misschien ook al wel een dominee. Ik ben uh, uh, wel iemand die je overal uh, over mee wil snavelen, denk ik. En, mee wil snavelen? Uh, en, uh, <lacht> ik heb last van meningen. en uh, Ik uh, was zo'n type die uh, mijn veertiende lid was van Amnesty International. En, uh, oh, je nou, vindt gewoon heel erg veel. Nou, ik vind dat deze wereld een stukje beter kan. En uh, ik zie, uh, ik, ik hoop op een, op, op een wereld, nou ja, wat ik al zei, met brood en recht en liefde, iets meer voor iedereen. En uh, daar dat visioen, of die, die, die, uh, die neiging, omdat uh, som, soms wel, uh, misschien op een irritante of hardnekkige manier steeds maar. Uh, ter sprake te willen brengen, die deel ik met heel veel mensen... ook buiten de kerk, ja. buiten uh, de, het jij, christendom. Ja, maar jij hebt, je echt, uh, jij, jij, hebt, jij hebt een relatie met de kerk. Jij bent ook in die kerk gaan zitten. Weliswaar om daar eigenlijk weer uit te breken, maar jij hoort bij de kerk. Nee, ik, ik, ik heb geen relatie met de kerk. Ik, uh, dat wil zeggen, ik, heb, uh, ik, ik werk bij de kerk en voor de kerk. Doe ik ook met veel plezier, maar ik geloof niet in de kerk... Als instituut niet? Nou ja, de kerk. Ik, ik geloof. Ik geloof uh, op mijn beste momenten geloof ik in God. Of, of in uh, de, de waarachtigheid of betrouwbaarheid van het Bijbelse verhaal. Ja. Maar als je zegt. Gelo uh, uh, geloof je in de kerk? Of hoor je bij de kerk? Um... Dat is een stuk minder al. Nou, uh, nou ja, kijk. Nee, maar... ik, uh, ik behoor waarschijnlijk. De kerk als is jij... een voertuig. De kerk is, uh, is, is, uh, is, is bedoeld om dienstbaar te zijn aan de wereld, in mijn optiek. En. Uh, dat is de bedoeling. En de kerk is heel veel waard en waanzinnig veel waard als dat lukt. Als uh, nou daarin uh, wat kan betekenen ja. voor de samenleving. Ja. Maar op zich als instituut, op zich uh, hè, met, met alles erop. Als, de kerk als vereniging ja, of zo, uh, van club waar we uh, bij elkaar horen en het heel erg met elkaar eens zitten te wezen, dat. Dat spreekt mij minder aan. Ja. Ja, maar De naoorlogse generatie waar wij allebei toe behoren... die heeft op een zeker moment voor een groot deel afscheid genomen... van de kerk als instituut in ieder geval. En, en die idealen ergens anders uh, uh, gaan uh, voorvechten enzovoort... Uh, en eigenlijk die kerk ook gewoon terzijde geschoven... en daarmee voor een heel groot deel ook het geloof terzijde geschoven. Begrijp jij die, begrijp jij die beweging? Dat heel, heel veel mensen van mijn generatie eigenlijk gewoon... geen relatie meer zien tussen, tussen zichzelf, kerk en geloof... Dat deelt de kerk ook met andere instituten, zoals de vakbond of politieke partijen of de omroepen. Dat blijkbaar het, uh, de, de, aantrekkelijkheid, de... Ja, de aantrekkelijkheid van instituten daarin uh, uh, minder is geworden. Uh, nog steeds bijna 2 miljoen mensen zijn lid van de protestante kerk Nederland. Dus het is ook niet echt dat je zegt marginaal. Mm -hmm. uh, en de uh, mensen die vanuit hun geloof actief zijn binnen Amnesty International... vluchtelingenwerk, uh, milieuorganisaties, uh, is enorm. Dus mensen die juist vanuit hun geloof ook uh, progressief uh, actief zijn... Mm -hmm. dat is niet, uh, niet verwaarloosbaar, maar heel groot. En dat zijn soms ook hele oude mensen, dat klopt... Maar een heel oud fruitje dat een brief schrijft aan een of andere dictator in een ver land. Is, is, is natuurlijk uh, net zo bijzonder als, als, een, uh, als iemand van 14 die een, een, een, een sms stuurt. Tuurlijk, dat... maar, maar, maar blijft dat... dat, dat ik soms wel eens de indruk krijg dat, dat de kerk... als het ware een echo uit het verleden bijna is. Uh, dat, er, dat er nieuwe vormen gevonden zouden moeten worden... Uh, om dat idealisme vorm te geven, wat, uh, wat bij dat geloof hoort. Ja, daar heb je een punt. We moeten nieuwe vormen vinden. En heb jij ideeën over wat die vorm zou kunnen zijn, want daar werk je eigenlijk, eigenlijk werk je daar steeds aan. Ja, dat... Het lastige van nieuwe vormen is dat je ze nog niet kent totdat ze bestaan. Ja. Dus het is echt een, een proeftuin gedoe. Het is echt experimenteren. En uh, tasten en, en uh, een beetje jammen. Mm -hmm. uh, dat is mm -hmm. wat we proberen te doen, ook in de preek van de leek. Met, met vertrouwde elementen uit een kerkdienst gaan... Uh, ja, spelen klinkt, klinkt alsof het niet ernstig zou zijn, maar ja. het, is, het is zeer serieus. Maar het is een, een soort speelveld... waar we inderdaad aan het oefenen zijn met nieuwe vormen. En, en dat is een kwestie ook van leren en uitproberen. En je hebt gelijk als je zegt... van wat, als het relevant is, als het ergens op slaat... dat verhaal van die Bijbel en van die traditie... dan moeten we het ook kunnen uitleggen aan mensen van nu. Aan mijn dochter van 18 ja. moet ik het ook kunnen uitleggen. Dat is helemaal niet makkelijk. Kan je maar het het moet wel, lukt dat eigenlijk? Dat aan eigenlijk je eigen blijven? kinderen vaak het minst goed. <laughs> dus ik begrijp je een... uit dat je kind niet naar je eigen diensten uh, gaat? Of is dit een te intieme. Nee, dat is niet intiem, maar dat. dat uh... Nee, ik deel, ik deel ook in de verlegenheid die uh, rond uh, uh, dit, dit, dit soort gesprekken onmiddellijk komt te hangen. Wat geloof je? Dat, dat gaat over. Waar, waar vertrouw je op? Wat. Waar reken je op? Wat is houdbaar? Wat is echt? Uh, de opdracht om die gesprekken aan te gaan... Met, met een volgende generatie, die hebben we zeker. Het is niet makkelijk. Want we weten het zelf ook niet zo heel goed vaak. Dus, Waar we in geloven of wat we echt de moeite waard vinden. of wat, wat, wat is het waard om door te geven en wat minder? Dat is de vraag die we, die we ons moeten stellen in de kerk. Maar die mensen buiten de kerk zich ook moeten stellen. Wat zijn... Um, de wat dingen die in mijn is? leven er echt toe doen. Wat zijn de dingen die het echt houden? Ja. Dan nou, heb je een paar dingen al genoemd. Hè? Liefde, heb je genoemd? Deze uitzending, vrede. Brood. Ja, maar dat, dat zijn op zich lege begrippen. Nou, brood en recht en liefde. Uh, dat gaat over solidariteit en, en verdeling ja. van schaarse middelen. En dat je niet uh, het goed kunt hebben terwijl een ander krepeert. Dat, dat, dat soort noties. Nou, die wil ik heel graag wel op de een of andere manier uh, overdragen. Um, liefde of vrede zijn, uh, als je ze niet invult, hele uh, open begrippen. Dus daar zul je het over moeten hebben. Wil, wil het wat worden, dan zul je het over moeten hebben. Ja, maar wat bedoel je dan met liefde? Hoe ziet dat er dan uit? Trouw. Um, hoe doe je dat, relatievorming? Uh, oh, oh, oh, hoe, hoe doe je dat in deze tijd? Ja. Uh, um, met elkaar omgaan? Wat, wat, wat is... Uh, wat is, goed, wat is het goede leven? Hoe ziet dat eruit? Nou, er, er zijn echt genoeg dingen op dat punt om het over, over te hebben met elkaar. En dat gesprek... Ik denk dat de kerk en de Bijbel heel veel uh, aanknopingspunten bied, biedt... om dat gesprek te voeren. En dat is voor mij de relevantie van die Bijbel. Voor nu, voor hier, voor dit leven... waarin wij nu onze kinderen opvoeden en nu ons huwelijk... of onze relatie vorm moeten geven of nu een keuze moeten maken in ons werk. Dus de relevantie van die Bijbel voor nu en voor elke dag... Uh, die op de een of andere manier ter sprake brengen. Dat is mijn... Uh, mijn, mijn uh, uh, ja, ambitie klinkt een beetje gek, maar... Nee, maar goed, het is toch een missie of ambitie. Um, verlangen, misschien. Je hebt, je hebt een, uh, bijvoorbeeld gepleit... Uh, dat kwam ik tegen in de voorbereiding... Uh, om dominees of uh, uh, geestelijke, wat vaker aan te laten schuiven bij talkshows. Althans, zich wat meer te bemoeien met het maatschappelijk debat. Het politieke debat, het debat, wat eigenlijk maar continu doorgaat. 24 uur per dag. Televisie, radio, kranten, ga zo maar door. Uh, zie jij voor jezelf ook die rol eigenlijk wel weggelegd. Want ik zie nog eigenlijk eerlijk gezegd... behalve Antoine Baudin niet zo heel erg veel uh, geestelijke aanschuiven aan tafel. Antoine Baudin is ook verschrikkelijk goed. Het is een hartstikke moeilijk vak... Het is helemaal niet makkelijk om in de media de dingen goed en, en, en helder... Uh, maar jullie zijn gewend aan, aan kansen of aan theater? Aan, aan wij zijn theater. Aan gewend dat wij uh, een uur lang het helemaal op onze manier kunnen ja. doen. Jullie zijn gewoon verschrikkelijk uh, eigenheimers, ben je nu Nou, die kant zit er natuurlijk wel een beetje in, ja, nou ja, die gemeente. Het is heel erg veel werk, een gemeente runnen. Je hebt te maken met een vrijwilligersorganisatie. Je hebt te maken met, met kerkdiensten die er moeten. Je hebt te maken met, met begrafenissen, huwelijken. Je hebt, er moet heel veel werk verzet worden in die gemeente. En het is dus ook niet zo. Het is ook best begrijpelijk dat, dat je daar je handen aan vol hebt. En het mooie van mijn baan is dat ik vrijgesteld ben als stadspredikant. om juist ook dat gesprek met die cultuur of die politiek of die media. Uh, om, om daarmee aan de gang te kunnen. Uh -huh. En het is een vak. Zeker, maar het is een, een, een, televisie, radio enzovoort. Het is ook een heel groot medium. Ja, maar nou wij dus leren be, dus wel tekenen. Dus dat wil zeggen, we krijgen daar wel les in. Ja? Maar we krijgen niet uh, mediatraining in onze opleiding. We krijgen, dus dat moet er nu bij komen? Nou, dan. Ik, ik denk dat het goed is om daar wel over na te denken. Want dat niet? is toch ook de moderne tijd? Dat is toch ook van hier en nu om gewoon uh, uh, die boodschap die je hebt uh, op andere plekken te ventileren? Ja. Dan ja. alleen maar uh, binnenskerks. Ja, dat is ook zo. Maar nogmaals, mensen hebben een handen vol aan het werk dat er is. En dat er ligt. En dat is veel. En dan is de, de neiging soms om daar, daar ook uh, mee bezig te blijven is heel, heel groot. Ja. En, en nogmaals, het is een vak om in de media... Ik probeer het zelf af en toe. Ik vind het ongelooflijk moeilijk om het goed te doen. Zoals je hier nu zit ook? Ja. Vind je ja. dit lastig? Ja. Het ziet er helemaal niet zo uit. Behalve dat je wel heel veel aan je haar zit. Dat zou een teken kunnen zijn. Maar je, zie, je zit er vrij ontspannen bij, vind ik Ik ben wel. heel bewegelijk op televisie, stuiter ik onmiddellijk ja, deel uit. dat geloof ik ja. ook wel, ja. Het ja, nee, dus nee, is absoluut waar dat dat, dat, dat deel, communicatie, uh, uh, het, radiotelevisie... maar ook een goed opiniestuk schrijven, uh, ook een, een debat doen in een, in, een, in een buurthuis... al die dingen, dat zijn vaardigheden en dat, die moet je je eigen maken... Ja. Of de, daar zul je tijd voor ne moeten nemen om te trainen als je daarin uh, mee wil spreken. En ja. ik verlang dus wel inderdaad naar een situatie waarin dat gebeurt. Waarin, uh, waarin collega's het uh, ja, op hoop van zegen gaan doen en gaan durven. En daarom Ruart Ganservoort, daar ben ik heel blij mee. Dat is een theoloog die in de politiek is. en uh, zo zijn er meer die proberen in, in die publieke ruimte uh, van zich te laten horen. En dat zou, uh, dat, ik, ik word er heel blij van als dat lukt en als ja. dat gebeurt. Nou had je uh, in dat kader eigenlijk al een fantastische klus... die aanstaande zou zijn, namelijk uh, de preek van de Leek op Lowlands. En dat is natuurlijk prachtig, want daar komt ook een jong publiek... wat je dan in één klap zou bereiken. Duizenden mensen, dat gaat niet door. Nee, dit jaar niet. Nee. Wat, waarom, is het, waarom is het niet tot... Want het was al aangekondigd. Nou, er was... Nee, we waren in, in, in gesprek. De festivaldirecteur Erik van Eerderburg. En, en hij is ook geweest. Bij, bij een preek van de leek. En hij... Nee, hij liet weten... Uh, toevallig deze week... Dat hij uh, toch, uh, het toch niet gaat programmeren. Omdat hij... Uh, denkt dat, dat het niet goed is om het festival zo te verbinden met één met wow. bepaald geloof. Dus uh, misschien, dat, ja, misschien dat in de toekomst dat zo'n preek van de leek... Uh, op moslimwijze ernaast staat. Of misschien een, een boeddhistische of Het of, of, uh, ja, Wellicht preek dat dat leek... wel zou kunnen. Maar nu vond hij het te, te vroeg om zich uh, te verbinden aan dit project. Of, of misschien sowieso niet passend voor zo'n festival. Ja. Weet je, In zo'n festival, ik ben er geweest vorig jaar, je loopt binnen... Uh, je geniet van wat er is, dan vervolgens ga je misschien weer eerder weg. Je gaat nog eens in een andere tent kijken wat er is. Dus het heeft iets van, er gebeurt van alles tegelijk. En uh, je kunt uh, overal uh, naartoe en dan ook weer, weer weg. En uh -huh. als ik terugdenk aan die preken van dit jaar. Van uh, Leonie Jansen, van Pauline Cornelissen, van uh, De Sanne van Brederode, Eberhard van der Laan. Stefan Sanders, dacht ik ook. Hè? Ja, die was, die al, was al eerder. eerder. Maar um, dit want dit zijn de, de leken. Oh ja, Janja van der Siemierand, Wal, daar van, ja. begonnen we mee. Dat zijn uh, die, die grijpen je wel bij de kladden. Je, je zit binnen en, en het begint. En je kunt daar niet goed bij weg. Mm -hmm. dat, uh, dat, dat is niet helemaal uh, goed mogelijk meer. Want... Maar bij Hans Theeuwen kan je ook niet makkelijk weg, hoor, als je daar eenmaal naar zit te luisteren om gewoon een andere ja, dat, dat, een andere optreden en, te noemen. Ja precies, maar zou die, ik weet niet, is die geprogrammeerd op Lowlands? Nou ja, zo iemand maar wel. Het, het, misschien dit dit jaar niet, maar eerder het, wel. Het het, het ene uh, het ene is misschien niet goed vergelijkbaar met andere. Hier is het echt zo, je je bent binnen uh, op een bepaalde manier is iedereen die die binnen is bij zo'n preek van de leek... is. Het zijn geen consumenten, maar het het zijn participanten bijna. En je gaat niet zo tussendoor weer eens even in, uh, in, uh, weglopen... om eens in het café te gaan zitten of uh, boven te kijken of daar ook nog wat is. Nou, zei het, je... is wel een, uh, het is wel echt een, een, een, een samenkomst die op spanning staat. Dus ik, ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Ik, ik, ik begreep wel wat hij bedoelde toen hij zei... nou, ik zie het nog niet zo, 1, 2, 3, nu op Lowlands. Nee. Maar ik vond het wel een spannende gedachte. Ja. Maar, je, maar je gaf net als argument aan... Ik had ook voor... al een tent bedacht... De titty twister, dat is de literatuurtent Ja, en uh, dat vond ik kan, goed verdedigbaar het goed, ja. als de Bijbel. Uh, bijbel maar je, uh, je, je gaf net als reden, als argument waarom het afgelast was, uh, of zou uh, zijn, uh, dat het misschien gewoon eigenlijk te exclusief Protestants is. Je, ja, wellicht. Ja, het was niet maar afgelast. Waarom is... We waren gewoon aan het oriënterend aan het spreken. En dat bleek al nieuws te zijn. Dat er sprake van zou kunnen zijn. Ja. Dat we mogelijk die mogelijkheid gingen onderzoeken. Um, maar de preek van de leek kan toch ook gewoon door een, een moslimbroeder uh, gegeven worden? In ja, we hebben Naima Tahir en we ja. Had al Bayrak ook op de kansel gehad. We vragen hen wel om uh, het format van een klassieke kerkdienst te gebruiken. Dus... Uh, uh, een schriftlezing uit de Bijbel. En, uh, een... De Bijbel is ook het centrale boek. Ja. Maar zoals ik al zei, dat zijn een heleboel boekjes. En daar is echt, echt wel iets te vinden waar iemand uh, aardigheid in heeft. Dat blijkt gewoon altijd. Ja. Uh... Kun je je voorstellen dat zelfs dat onderdeel van het format op termijn... Uh, ja, uh, licht opgeschuurd wordt. Ik bedoel maar te zeggen dat de vorm van preek van de leek zo vrij wordt... dat eigenlijk bijna iedereen uh, uh, er in elke vorm zijn verhaal kan vertellen. Of heeft het dan helemaal niets meer te maken met wat jij wil? Je hebt een vorm nodig om, uh, om, om, om inhoud kwijt te kunnen. Mm -hmm. En net zoals een, uh, een dichter het zonnet uh, zal, zal beproeven als vorm... zo vragen wij uh, mensen een keertje in het format van een klassieke kerkdienst te stappen. Ja. En daar, met de uh, Bijbel als boek. Ja, dat is het hart van, van waaruit het, uh, dat opgebouwd wordt, dat uur. Dat nou ja, de... ik was gewoon een beetje vrij aan het uh, fantaseren... of dat ook met een ander boek kan, bijvoorbeeld. Je kunt uh, met... Er zijn ook kerken waar uh, uit de Bijbel... of een ander goed boek gepreekt wordt. Dat is mogelijk. <lacht> Alleen... Uh, is nou juist het bijzondere ja. van die preek van de leek. En dat hou ik ook echt wel vast. Uh, is, is juist dat die Bijbel centraal staat. Mm. En de aanname daarbij is dat het, dat het echt een heel erg... Uh, um... Kijk, die Bijbel is, is een beetje dus uit onze cultuur... helemaal naar de marge gegaan. En uh, mijn pretentie is dat het ongelooflijk leuk is... om die Bijbel weer eens, uh, juist in het midden van zo'n uur te zetten... en daar eens mee aan de slag te gaan. Kijk, op, op, op honderden plekken in Amsterdam wordt uit die andere goede boeken dingen gedaan, die niet de Bijbel zijn. Dus dit is nou juist ook weer het niche van dit project, dat ja. we die Bijbel uh, maar weer eens nemen om, als vertrekpunt. We krijgen dan gewoon toch wel hele ja, basale vragen over het geloof binnen. Henk Jan die schrijft ons, gelooft u dat u in de hemel komt? Ik geloof dat het uh, de bedoeling is dat uh, dat de hemel op aarde komt. Dat is uh, dat is een uh, ja dat is een beleidenis. En ik denk ook dat Kerst daarover gaat. De hemel op aarde komt. Ja, God is mens geworden. Wij hoeven niet omhoog te klimmen. Wij hoeven niet naar Hem toe. Hij komt naar ons toe. En vandaar ook dat realiseren van. Uh, die idealen die je zo straks benoemd hebt. Dat maakt dat het, als het zo is dat God mens wordt... dat hij omziet naar zijn volk, uh, de, uh, gezien en gehoord heeft... hoe het er hier aan toe gaat en hoe, hoe, hoe moeilijk en hoe zwaar... en hoe, uh, in hoeveel duisternis mensen leven en, en, en wat ze elkaar aandoen. Als in die werkelijkheid, die, die, die, die mensenwereld God mens wordt... Uh, ja, dan is dat menselijk leven dus ongelooflijk waardevol. Heel kostbaar. En dat, als dat zo is, als uh, een mens zo bijzonder is dat God uh, zijn broeder wordt... Dan, dan betekent dat dat je heel erg zuinig moet zijn op mensen... Dat, het leven, dat dat menselijk uh, ja, leven gekoesterd en, en, uh, en, en geëerd moet worden op allerlei manieren. En, uh, nou, dat, dat... en dat je uit dat besef moet leven? Dus. Nou, daarin, daarin uh, zit mijn boosheid over mensenrechten schendingen... of over pesten of over uh, het, het mensen kleineren. Die, die komt daar ergens vandaan. Ja. En, nou ja, dus, dus de hele vraag naar of ik naar de hemel ga en of er een hemel is en hoe, hoe, en waar hoe die ik daar kom. En hoe het gekke is. is dat ik me daar eigenlijk niet mee bezighoud als predikant. Ja. Als ja. domiën, maar ook niet als, als mens of als, als gelovige. Nee. Ik ben, uh, ben uh, ja, meer bezig met hoe, hoe we deze, deze aarde een beetje meer een plek waar het goed is. Uh, ja. Je bent stadspredikant, je beweegt je op de scheidslijn cultuur en kerk... En je komt uit een geslacht van dominees, zo heet het dan heel deftig. Je ja. grootvader was dominee, je vader is dominee. Uh, hoe leidend is dat eigenlijk geweest in jouw beroepskeuze... of in, jou, in, jou, in de keuze van je missie? Er zijn van die beroepen die in de familie... Uh... Uh, zitten. Ja. Ik werk in het ziekenhuis en er zijn ook dokters die al, ik weet niet hoe lang uh, dokter zijn. En in de rechtelijke macht schijnt het ook veel voor te komen dat er een soort erfelijke component in zit. Nou oh ja, daar vraag ik nu naar ja. Ja, nee, is, het is uh, ontegenzeggelijk waar dat nestgeur of, of wat je leert of wat je meekrijgt van, van huis of wat je ziet en, en waar de gesprekken over gaan, dat is ook deel van je bagage. Dus en, en van je leefwereld, van wat je ook snapt of wat je kan moes je, plaatsen. Moest je eerst als het ware van de kudde weg om dat te leren appreciëren? Of heb je eigenlijk altijd wel het gevoel gehad dat je gewoon in die traditie door kon? Ik heb uh, heel veel ander werk gehad, eerst. En ik ben, uh, ik, ik ben nog niet zo lang dominee. Ik heb uh, de, bij televisie gewerkt, ik heb uh, de, veel voor de kinderen gezorgd. Je hebt een ja. heleboel, nou niet een heleboel kinderen, maar je hebt best... Uh... Ik heb, eh, vandaag vond ik het weer een heel legioen. Ja, <laughs> ja. en in alle leeftijdscategorieën ja. vier kinderen heb je. Ja. Ja. ja. Waarvan de jongste drie is ja. en de oudste negentien. Bijna negentien, Bijna ja, negentien, inderdaad. Dus je hebt inderdaad uh, in alle... Je gaat vandaag op kamers, ja. Oh. is dit een uh, bijzonder... Nou, dat is best wel bijzonder dan. Ja, Je zit uh, tussen de verhuisdozen nu, ja. Heb je gehaald? Nee, ik heb niet gehaald. Nee. Vind je het moeilijk? Nee, het is heel erg fijn voor haar. Ze wil heel graag groot zijn. Ze is heel uh, zelfstandig en uh, ze is heel blij dat ze een huis heeft. Ja. En die jongste is inderdaad drie, die is net in een balletpakje, dus naar het kerstinet vertrokken. Ja. En dat komt er ook allemaal nog bij. Naast dat stadsbaby kan zijn, een heel groot en druk gezin. We spraken, zoals ik al eerder zei, met Lodewijk Dros... een vriend van je, chef letter en geest van Trouw. En hij zegt, ik zie dat ze veel op haar vader Rieks lijkt. Ze heeft dezelfde hang naar cultuur. Ik heb er nu ook nog een interview in Trouw op nageslagen met haar opa. En die man had ook dezelfde drijfveren als Abeltje. Er is echt een directe lijn tussen die drie. Vader en dochter hebben een ingewikkelde relatie. Ze is een heel charismatisch type. En wat je wel vaker ziet bij mensen die zo enthousiasmerend zijn... ze is wel iemand met een gebruiksaanwijzing. <lacht> Op welk onderdeel wil je het eerst ingaan? Tja. Charismatisch type vind ik grappig om te horen. Want dat zou nooit een woord zijn wat ik zelf... Uh... Nee? Ah, charisma is een, is een grappig woord. Het Bijbels woord ook. Het zijn gaven en... Uh... Ik ben in, de, in, in mijn projecten werk ik heel erg gavengericht... gericht, waarmee ik wil zeggen dat ik niet uh, een, probeer te denken aan de taken die we hebben en dat mensen die moeten doen, maar probeer te bedenken als mensen doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, dan gebeurt er iets bijzonders. Mm -hmm. Dus, dus dat, dat is de sleutel. Dus ze moeten dicht bij zichzelf blijven. Ja. In de dingen die ze ja. doen ja. en die ze omhelzen. En het, het, het, het grappige is dat als je. Als je zo werkt, dat er dan een, een ongelooflijke schatkamer aan, aan talent uh, geopend wordt. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld inderdaad in die, in die kerkdiensten, die, die Pink Christmas, maar ook in uh, de Gay Pride ja. en in de Preek van de Leek. Is het uh, elke keer weer heel ontroerend om te zien wat mensen bereid zijn te, naar binnen te brengen aan, aan, uh, aan talent en, en te delen. En uh, dus, dus, dus dat wordt... Uh, ja, charisma vind ik wel een mooi woord. Ja, ja daar ga ik nog even opkluiven. En, uh, en, en, en, en de spanning die hij uh, schetst tussen, tussen jou en je vader? Klopt, is er, ja. Heeft dat te maken met geloofsovertuiging... of is dat een onverenigbaarheid van karakters? Ik heb geen zin om daarover te praten. Nee? Nee, had ik ook afgesproken met, een, uh, met de redacteur. Dat je daar niet over ja. praat? Ja. Oh, dat is niet een contract dat ik ken. Uh... Nou, niet, niet op de radio, dat is waar, dat klopt. Het is, uh, is niet een ongecompliceerde verhouding. Heb je, mag ik wel vragen naar hoe jij zijn preken hebt ervaren? Want hij is altijd dichtbij geweest natuurlijk. Ja, ik, heb, uh, ik heb, uh, ben ongelooflijk gevormd door, door, door zijn preken en zijn manier van denken. Klopt, ja. Inderdaad, ook als het gaat om kerk en wereld... en, en, en de verbinding tussen kerk en cultuur. Want het, het grappige is dat de mensen die wij spraken... die allemaal heel uh, dicht bij jou staan... eigenlijk gewoon uit geheel eigen beweging... meteen een vergelijking maken tussen de manier waarop jij... Uh, in, in, in je vak staat, hè? en in je missie staat, en, en je vader. We spraken bijvoorbeeld met uh, Hanna van Doorsen. Zij is dominee in, uh, in Deurgedam. En zij zegt, nou, dat is een duidelijke overeenkomst in de gave van het woord. De manier waarop dat uitgedragen wordt. Uh, vader en dochter zijn daarin. Ze lijken heel erg op elkaar daarin. Dus dat, dat. Ik probeer dan toch erachter te komen wat dat is, wat jullie zo hierin dan bindt? Laat het conflict hebben wij nu tezijde geschoven. Nou, Wat ik, wat ik zei, het, de verbinding tussen kerk en wereld. Dat een kerk uh, geen knip voor de neus waard is... als het niet uh, in staat is te dienen. De samenleving, uh, de... de... De, de, de, de vrede voor de stad. Op de een of andere manier is, is daar een opdracht... en uh, de, de kerk mist iets als de, die cultuur... en de, die, die samenleving niet binnengehaald wordt. En aan de andere kant mist de cultuur of de samenleving iets als, de, uh, als het verhaal van die, die Bijbel... En, en de rijkdom van de kerkelijke traditie helemaal uh, buiten beeld raakt. Dus ja. ergens het verlangen om die twee uh, samen te brengen... dat is iets wat ik, uh, wat ik zeker deel met mijn vader en ook met mijn opa. Die, um, uh, die je ook hebt zien preken? Nee. Die nee, heb je naast zien preken? Nee, oh. ik was uh, negen toen hij overleed. Mm. En um, ik heb daar niet echt herinneringen aan. Hij... Um, was in de jaren zestig predikant hier in Amsterdam ook. En hij is uh, een van de mensen die uh, bij de doorbraak betrokken is geweest. Dat is de uh, beweging die uh, aan de, de grondlegging van de PvdA... Uh, daarbij uh, bij de groep dominees rond Banning en Buscus en Miskotten die uh, na de oorlog gekozen hebben dus voor lidmaatschap van de PvdA... Ja. Ja. Nou ja, hoe dat? Want we zijn bijna in de finale van deze uitzending gekomen. Want het is misschien aardig om in dit verband te zeggen... dat je ook met een project bezig bent waarin de vreemdeling in ons midden staat. Ook weer zo'n project waarin je de samenleving van nu naar de kerk brengt. En vice versa. Preken verzorgd door voormalig vluchtelingen. We hebben nog 55 seconden, dus wil jij iets moois op jouw tegel zetten? Ja, ik ga eerst even zeggen dat iedereen morgen dus van harte welkom is... in de Keizersgrachtkerk, om 9 yes. uur. Um, Pink Christmas. Ja, dat is uh, de, de Keizersgracht 566 in Amsterdam. Ja. Daar wil ik... Uh, ja, en ik ga iets op, uh, op de, op de uh, tegel zetten. Vertel ik even dat oud-minister Bert Koende zo meteen in twee dingen zit. Het programma Na Ons. Margreet Rijntjes presenteert haar. En wat zet zij op haar tegel? De God van de Bijbel is humanist. Voilà. Daar hebben we hem dan. Naam eronder. Alle andere reacties geven we mee aan onze gast van vandaag. Abeltje, dankjewel dat je er was. Dank mevrouw Holgerkamp. Dit was aflevering 2362. De Pink Christmas Kerkdienst. Morgenavond 9 uur in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam. Wij zijn er maandag weer en wij wensen u alvast een prettige kerst. Radio 1. Stof NTR brengt cultuur. Elke dag. Een jaar cultuur. Kunststof TV praat met Erwin Olaf over Maxima... met Nelke Noordervliet over Hella Haase en met Joop van der Ende en halve Zelstra over de kunstbezuinigingen. Van Mondriaan tot Lady Gaga. Het Kunststof TV jaaroverzicht. Vanavond na nieuwsuur op Nederland 2. Bekervoetbal op Radio 1. Zometeen om half negen. Wat een prachtige aanval van FC Twente. Twente PSV. Kan ver schieten, kan niet. En Jackson moet zich dan strekken om die bal uit de hoek te kicken. Lekker voetbal bij de NOS. Zometeen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nu in de boekhandel. De nieuwe Patricia Cornwell. Een razendspannende forensische thriller met Kees Carpetta in de hoofdrol.